Rotterdam treurt, want haar beminde lichte kooien staan op het punt het dorp te verlaten om hun geluk te beproeven in de grote stad. Saadabi, ik zie toch niet in waarom we nu ineens met al geweld weg moeten zijn, hè? Maar alleen Shania, je gaat toch ook door dat die niet meer aan orde is in Rotterdam? En met al die moorden en verdweningen begast ons toch ook wel serieus uit te de denken, hè? Oh, dat is ook wel waar. Als we riskeren we weer iemand te verliezen. Oh, ja, Marieke, hm? De grote Poieren Nemel Abouraziel. Sa, is dat mevrouw Pus daar niet? Ik het wel, ja. Mo, is die nu aan het blijven? Mevrouw Pus! Hé, hey, Jocasta, wat is er? Mijn zoon is waanzinnig geworden. En hij heeft zijn vader en mijn echtgenoot vermoord. Oei, ja, ha. Dat is, wel, dat is wel pijn, natuurlijk. Kom er niet gewoon met ons mee, Jokasta. We gaan ons geluk beproeven in de grote stad. Tja, waarom niet eigenlijk? Hier in Rotterdam heb ik toch niks meer om voor te leven. Allee dan, zet u er maar bij. Er is plek genoeg. Jan Smit? De enige nechte. Wat is jou overkomen, Jan? Ik heb een, een klein aanvaring gehad met een dokter en zijn karnaten. Ik zou voor de pieren geweest zijn, moesten deze liefmoxkes maar niet hebben opgelapt. Dat is herne gedaan. <lacht> het was ons plezier, hè? <lacht> Dames, ik heb wel nog één verzoek. Kunnen we langs het scholenke rijden? Ik moet mijn kleine nog gaan ophalen. halen. Ja, de kinderen. Denkt er dan niemand aan de kinderen? Oh mooi, die hufkarren gaat hier afgeladen volzetten. Ja, ik hoop dat de vrederechter dat ook kunt rijden. Hè? Uh, uh. Men zegt soms dat een ezel zich geen twee keer aan dezelfde steen stoot en dat een man twee ezels waard is. Desondanks zwerft de ongehoorzame Klaas Bavo weer lustig door slot Ekelstein. De chance dat meneer Ekelhaft altijd zo lang in zijn bedden blijft liggen. Nu kan ik hier tenminste wat op mijn gemak rondsnuisteren. Allee, dat was raar dat hij een foto van mij in zijn bureau had, zeg. Er is toch iets verdacht aan die meneer Egelhaftzinnen. Ik weet niet precies wat, maar er is iets aan. Nu ja, als mijn wekenlange ervaring als journalist me iets geleerd heeft, dan is het wel dat mensen hun grootste geheim meestal op dezelfde plaats verstoppen. De kelder. Zeg, er staat hier alleen maar een oude kist. Allee. Toch maar een keer kijksje nemen, dan, hè? <lacht> Meneer Ekelhaft, maar wat ligt hier nu te doen? Wacht eens. Eenzame graaf. Bloedrode soep. Geen spiegels. doodskist Mijn god! Burgemeester Ekelhaft is een ne, ne, ne mummie. Ik bedoel, een vampier. Ja, hij wordt wakker. Ik moet iets doen. Knoflook of, of een houten staak of zoiets. Euh... Mohoza! Ma Marike, jij leeft nog. Ja, Klaas. Ken heb nou nou nood overleefd. Maar ik ben ondergedoken. Want ik wou Caligard doen geloven dat ik dood was. Zo kon ik die boosweg beter in het oog houden. Hé. Maar dit was te belangrijk. Want ik moest het zwaard brengen naar graaf Ekelhaft. Hij wordt wakker. Marieke, geef mij dat zwaard. Huh? nee. Allee, ik ben blij voor u dat je nog leeft. Maar je moet u niet lastig gaan doen ook, hè. Verloren geliefd of niet? Geef het zwaard. Klaas, je begaat een vreselijke vergissing. Een vreselijk, clevere vergissing. Joi. Huh? Hoort mij in mijn eeuwig doorde slaap? Bavo de Vampire Slayer! Sterf dan, duivelsgebroed. Hier zie! Ha! Het gruwelijke geheim van Gotterdam is eindelijk ontsluierd! De grote slagdruk is verslagen! De wereld kan opnieuw opgelucht ademhalen! En dat allemaal dankzij... Klaas Bavo! Plus, she'd dozen up.